Kerkvloed met het nos -journaal. In Duitsland is een man. stak in een park in de plaats Bad Langensalza. in de deelstaat Turingen. een raket af. maar die ontploft op de grond. De 27-jarige Duitser. had een paar raketten op internet gekocht. en wilde er een proberen. Door de explosie raakte hij zo zwaar gewond. dat hij ter plekke overleed. In Cairo zijn bij rellen op het Tagrierplein. een dode en negen gewonden gevallen. Duizenden Egyptenaren waren de straat op gegaan. toen bekend werd dat oud-president Mubarak. niet meer wordt vervolgd. voor de dood van honderden demonstranten in 2011. De politie zette traangas en rubberkogels in. Er werden 29 mensen opgepakt. De agent die in augustus in Ferguson in Amerika een ongewapende zwarte man doodschoot, verlaat de politie. Darren Wilson zat al thuis, maar hij stapt nu dus ook officieel op. Het schietincident leidde in Ferguson tot felle protesten, met name van zwarte mensen die vinden dat de overwegend blanke politie te snel naar de wapens grijpt. Wilson zelf houdt vol dat hij een schoon geweten heeft. Hij wordt niet vervolgd. Het cabaretduo Olden Osborn heeft het festival Kamarette gewonnen. De jury noemt Lise van Olden en Victoria Osborn een heel eigen en veelbelovend nieuw damesduo. De publieksprijs en de persoonlijkheidsprijs gingen naar Kiki Schippers. Kabarette is het grootste en oudste cabaretfestival van Nederland. Eerdere winnaars waren onder andere Hans Thewen en Theo Maassen. Het aantal mensen dat is overleden aan ebola is opgelopen tot bijna 7000. Dat zijn er ruim 1200 meer dan in de vorige telling van de Wereldgezondheidsorganisatie van een paar dagen geleden. De WHO geeft geen verklaring voor de plotselinge stijging. Mogelijk is een deel van de mensen al eerder gestorven, maar was dat bij de organisatie nog niet bekend. Sinds de uitbraak is de ziekte bij ruim 10.000 mensen vastgesteld. Van nog in 6.000 wordt vermoed dat ze ebola hebben. Het weer...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 dat nu vraagt wat anders vraagt when you The end of a storm is a golden sky and the sweet silver sound of love. Just keep trying. for you I know you tried and I tried too. sometimes all our dreams just don't come true I believe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 zur an weil man damit besser tanzen kann die poliz ist blau und gelb und rot zum hof der neuen petticoat Kinder das wird heute wieder schinken Everybody, teen teen the melody teen teen vintage melody night für die party heute frei. De schoonste Blue Jeans heute aus. Sagt Bescheid, wie komt heute später paus? Bringt Pflanzen mit, want wirklich is wie. Van Elvis en van Taunus die. Kinder werden das heute wie er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 suits my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean Like a storm Whoa, whoa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 you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 And it's for the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 The other night I went over to Slapsy Maxie's to see Martin and Lewis about coming in the show. And as I walked into the club, they were in the middle of the act. Dean Martin was singing. Everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love somehow. Something in your kid just told me.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 With you. Your love made it well worth waiting for. For someone. We hebben niet zoveel tijd meer, maar het is natuurlijk toch wel belangrijk om even te horen waar deze troep voor staat. en tijd van het, tijdens de muziek, heel kort aan u doorgeven. Tijdens ook nog bedankt voor de aanwezigheid. We vandaag veel over veertje weken weer gekomen uit de hotelzaam. en wel uh, nog even wie dit zijn. Dit zijn de stembelen, de begeleidende vliegen van de jaren 50. En ze hebben het wel gegeven voor de hulp. wel niet dat ze ook een film zien.